De man die afgelopen ochtend drie mensen neerstak in Leiden... is een cliënt van een van de organisaties in het pand waar het steekincident plaatsvond. Dat meldt het hulpcentrum op zijn website. Bij de steekpartij kwam een 66-jarige man om het leven en twee anderen raakten gewond. Volgens het hulpcentrum waren de slachtoffers medewerkers. Wat de aanleiding was van de steekpartij in Leiden is nog niet bekend. De daders sloeg naar de steekpartij op de vlucht en de politie verspreidde een opsporingsbericht... Uiteindelijk werd enkele uren later de verdachte aangehouden. Schrijfster Marga Minko is overleden. Ze was vooral bekend van haar boek Het Bittere Kruid uit 1957. Daarin beschrijft ze hoe ze als enige van haar Joodse familie de oorlog overleefde. Het boek stond bij generaties Nederlandse scholieren op de literatuurlijst. Minko ontving meerdere prijzen, waaronder in 2019 de PC-hoofdprijs voor haar hele oeuvre. Marga Minko is 103 jaar geworden. Dusan Tadić vertrekt direct bij Ajax. De voetballer vertrekt na vijf seizoenen op eigen initiatief. Het contract liep tot volgend jaar zomer, maar wordt door de club meteen ontbonden. De Turkse club Besiktas wordt veel genoemd als de volgende club van de Servische aanvaller en zou al een officieel voorstel bij hem hebben neergelegd. Tadić speelde 241 wedstrijden voor Ajax en maakte daarin 105 doelpunten en gaf 112 keer een assist. Het weer, vannacht is er kans op wat regen en wordt het niet kouder dan een graad of 17. De komende dag opnieuw bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in, Zandvoort, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de nacht. And get you sleep. I think about the implications of diving into deep, and possibly the complications, especially at night. I worry over situations, I know it'll be all right. Perhaps it's just an imagination, day after day, it reimpes. I'm Want als ik mee ging met de stroom, had ik zelf nooit meer kennen. So much for me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 to see oh, Baby Oh, je oh, oh. radio in het Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. You're really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 Ja, iedereen is al zo druk. Je leeft maar één keer. Pak je spullen en zoek het geluk. Ga je mee naar de zon naar het land van je dromen. Een terrasje aan het strand met een glas in je hand. Iedereen bruin gebrand. Ga je mee naar de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 strand, een glas in je hand aan het strand een glas in je hand